Dit is CFM Zandvoort, Henny van Peterchem. Het programma Het Laatste Uur. En vanavond spreek ik met Gesina Kuiphof. En Gesina, jij woont in Haarlem sinds kort, of nou al een tijdje eigenlijk, hè? Ja, al vertel. Tijden. Oh, een heel leuk huisje. Ja, klopt. En uh, ja, hoe ben je in Haarlem beland? Want je bent daar niet geboren. Waar ben je geboren? Oh, ik ben geboren in Zaandam. Ik ben al op mijn tweede naar Zwanenburg verhuisd.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 Dat kennen de luisteraars misschien nog niet allemaal. Nou, het eerste wat me opviel toen ik binnenkwam... dat dat iemand bij de deur stond... die mij heel hartelijk welkom heette, en me enthousiast aankeek. Mm. En er stond een heel beentje op het podium... en het klonk heel gezellig, leuke muziek. En we gingen uh, opwendingsliederen zingen. Heel gewoon Nederlands, heel duidelijk. En klappen mocht je... en een beetje bewegen. En mensen groeten me... en het voelde echt gewoon als thuiskomen. Mm. Dus enthousiasme... en... Ik kwam later tot ontdekking dat ook gaven gebruikt werden. Dat iemand in een tong sprak, in een vreemde taal. En dat iemand anders dan in die kerk die ging vertalen. Ik denk, hé, hey, dat staat ook in de Bijbel. Of dat ze iets uitspraken namens God, profetie. Of dat ze het hadden over genezing. Dat dat echt gebeurde. Of dat ze stem van God konden horen, die hun had geleid met dingen en hoe die hun had geholpen.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 Dus dat is de alfa die je uh, nu noemt, klopt. Ja, ja dat ja. is ook voor tieners, maar ook voor uh, volwassenen, voor alle leeftijdsgroepen. En stelst, heb ik begrepen, ook via internet gewoon te volgen... als je uh, niet zozeer nog misschien op een groep wilt. Maar Vacht. die groepen schijnen heel erg leuk uh, te zijn ook, ja. ja. En nou, jij bent ook heel actief geweest in uh, het christelijk leven. Hè? Je hebt allerlei uh, mm -hmm. ja, bijbelschool gedaan en ja. bij AKP nog lesgegeven. Wil je ja, iets over ja. die dingen vertellen?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 Dingen heel goed begrijpen of juist openstaan voor nieuwe dingen. En, uh, Hoe lang heb je dat gedaan? Dat heet oh, het heette kindernevendienst, hè? Dacht ik, uh, ja. ja, kinderwerk. Kindernevendienst Kinderprek. was oh, bij ja. de gereformeerde Kerk, dat oh, klopt. Ja. Dat doe je ook wel zoiets. Dan ja. ging je er een, een, tijdens de preek eruit. Ja.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 en uh, IJsland was er ook bij. Toen moest ik nog hard op lachen. Ik denk, hé, hey, IJsland zit erbij. <laughs> zo'n uniek, zo'n ander... Ja, het is wel een uh, heel ander land dan ja, Nederland natuurlijk. en ik had het had wel hiervoor opgegeven, want ik geloofde wel dat de bedoeling was. Ik zou niet weten waarom niet. Oh, en nog wat. Uh, ik moet op mijn werk heel lang van tevoren aangeven wanneer ik vrij wil hebben. Mm. Dat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 Toen dus zijn we ook een keer thuis gebleven, toen konden de IJslanders het zelf. En dan hadden we echt iets van ja, het is missie geslaagd. Het ja, dus gelukkig. We hebben daar een hele groep getraind eigenlijk. Groot. Een internationale ja. groep die kwam naar de IJslanders trainen. Ja, maar daarmee ook onszelf weer heel sterk uh, ja, bemoedigd. We zijn gewoon allemaal staan. zitten in dat proces van uh, ontvangen en delen en verder groeien. Hmm.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 De website van Opendoors Nederland is www.opendoors.nl. Nu volgt het verhaal van Roussia, een geheime gelovige uit Shatsikistan.